Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Amsterdam is crimineel Sjaak B. opgepakt... voor de moord op Heineken ontvoerde Kor van Hout, meldt de Telegraaf. Dat gebeurde nadat Astrid Holleder belastende tapes... aan de rechtbank en het OM zou hebben gegeven. Ze getuigt tegen haar broer Willem... en die zou op dus de stiekem opgenomen tapes hebben gezegd... dat B. een van de Davers is. Kor van Hout werd in 2003 op straat in Amstelveen geliquideerd. De voormalige FBI-onderdirecteur Andrew McCabe... is twee dagen voor zijn pensioen ontslagen door de minister van Justitie. Hij trad in januari al terug, maar bleef nog wel in dienst van de FBI. Amerikaanse media schrijven dat door het ontslag zijn pensioen in gevaar komt. Het ontslag volgt op een onderzoek naar het e mailschandaal rond Hillary Clinton en de wijze waarop de FBI daarmee omging. McCabe zegt dat zijn ontslag deel uitmaakt van de oorlog... die de regering Trump tegen de FBI voert. Twee dagen voor de fatale instorting van de brug in Miami... heeft de projectleider gemeld dat er scheuren in de brug zaten. Hij sprak de voicemail van de verantwoordelijke autoriteiten in... maar die werd niet afgeluisterd. Dat gebeurde pas een dag na het ongeluk, zeggen Amerikaanse media. Bij de instorting van de brug kwamen zes mensen om het leven. De PvdA, GroenLinks en de SP willen wettelijk vastleggen dat het aantal sociale huurwoningen niet mag afnemen. De drie oppositiepartijen vrezen dat er binnen een paar jaar misschien wel 300.000 van die huizen verdwijnen, doordat ze verkocht of gesloopt worden. Maar dat moet alleen mogen als er nieuwe woningen voor terugkomen, zeggen ze. Het weer overdag, in het zuiden ligt er sneeuw... in de rest van het land is het eerst droog... maar op de waddeneilanden kan later wat lichte sneeuw vallen. De Maxima liggen rond of net onder het vriespunt... maar door de krachtige Noordoostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? No.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 Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op alternate.nl. Koop nu Pocon Biogazonmest en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar Pocon.nl. 10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool. Nu bij alternate.nl. Wist je dat je met jouw stofzuiger kinderlevens kunt redden?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 Goedemorgen. Risa die heeft vakantie, die hoor je weer over twee weken. Ik pas even op zijn huis dit weekend en volgend weekend. En over huis gesproken. Wat maakt nou precies een huis tot een thuis? Dat vraag ik zometeen aan Jinka Kuitenbrouwer. Zij maakt documentaire theater en zij sprak 100 mensen over thuis en huizen. Voor de laatste voorstelling waren jonge psychiatrische patiënten een inspiratiebron. Ook daar ga ik het over hebben met haar zometeen. En in Londen is vanavond een spannende wedstrijd in de Mixed Martial Arts. Ik heb zometeen een oud kickboxer en uh, MMA-vechter aan de telefoon. Hij gaat ons uitleggen hoe deze sport in elkaar steekt. Want uh, eerlijk gezegd weet ik er niet zo heel veel van. Dat gaan we allemaal horen zometeen hier. <tiedat>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 write a song as sweet as the psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fell in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons are so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes to divide, but we more than consumers, we more than us, more than looters. Created in this image, so God lived through us, and even in this living through computers only live, live, live can reboot oh, us. Oh, wake up, everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up, everybody, yeah. yeah. Oh, so I, I need a, a little health. Health. Wake up everybody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 Back it's so bizarre. I'm coming back, so beautiful. 42 en uh, Running in the Family. Risa met Desmaal Drink. Ik heb een uh, fijne gast in de studio. Dat is actrice en uh, documentair theatermaakster Jinka Kuitenbrouwer. Ze studeerde aan uh, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Uh, deed de opleiding tot dramakunstenaar. Uh, ze heeft twee uh, documentaire theaterstukken gemaakt. Wat dat trouwens is, dat ga ik er zo <lacht> meteen direct vragen. Haar stukken heten 100 Huizen en Kan Dus Niet... En uh, 100 huizen is onder andere in Engeland in de prijzen gevallen. En uh, beide voorstellingen, dus 100 huizen en de voorstelling kan dus niet... die voeren ze beide nog uh, regelmatig uit. Dag Jinka, goedemorgen. Goedemorgen. Um, wij spraken elkaar net al even. Um, documentair theater, dat moet je me nog even uitleggen. Wat is dat, wat is dat nou precies? Um, ja, dat is voor iedereen die die term gebruikt <lacht> waarschijnlijk anders. Maar ik, Hoe is het voor jou? Ja, voor mij... Um, <lacht> Ik, ik doe voor dat soort theater. Doe ik heel intensief onderzoek buiten theater. Dus ik, uh, voor 100 huizen heb ik 100 mensen gesproken. Voor Candis niet heb ik drie maanden onderzoek gedaan in de psychiatrie. Dus het is echt wel de bedoeling om buiten het, uh, buiten het theater, buiten de studio te gaan en uh, in het dagelijks leven uh, op een bepaald gebied uh, heel intensief onderzoek te doen. En op basis van dat onderzoek maak ik dan die voorstelling die ook echt wel gestoeld is op die werkelijkheid. Dus ik maak geen nieuw fictief verhaal of ik, doe geen, uh, ik, ik verzin geen personage, maar eigenlijk breng ik. Wat je hebt gehoord van die mensen? Ja, wat ik heb gehoord van die mensen breng ik uh, op scène, op het podium. Maar hoe gaat het dan? Want je hebt honderd mensen gesproken die. In een, in een huis wonen ja, in allerlei ja. verschillende uh, soorten huizen, geloof ja, ik. Ja, ja, dus verschillende. Thuis, ik, uh, voor 100 huizen heb ik allemaal verschillende mensen gesproken in verschillende thuissituaties en verschillen, met verschillende verhalen: migranten en daklozen, uh, mensen die in een kasteel wonen of op een boerderij. Dus al die mensen heb ik geïnterviewd, ben ik bij hun thuis geweest heb ik uh, thee of koffie meegedronken en heb ik gepraat over uh, thuis. <laughs> Zo ben jij aan een koffieverslaving gekomen? Ja, toch wel, ja. <laughs> oh, oh, wel, welke persoon in welk huis is je het meest bijgebleven? Um, ja, dat zijn er denk ik twee. Er zijn, was, um, ik woonde toen nog in Gent in de Boerderijstraat. En um, ik heb toen naar alle mensen uh, in andere Boerderijstraat een brief geschreven of ik bij hun op bezoek mocht komen. Dus ik woon op Boerderijstraat nummer 1. Uh, dat vond ik een hele leuke straat en nummer. En toen heb ik naar uh, de Boerderijstraat in Wakken... dat is een heel klein dorp in West-Vlaanderen... heb ik ook naar nummer 1 een brief geschreven... Oh ja. of ik daar op bezoek mocht komen. En die hebben geantwoord als, een, als de enige van, van de... 15 brieven die ik heb geschreven, of zo, uh, dat ik bij hun langs was gekomen op hun boerderij. Dus die woonden in de boerderijstraat op een boerderij. En um, zij zaten klaar met de koffie na het melken van de koeien en uh, met hun senseo's. En um, we hebben gepraat over thuis en zij waren heel open en heel, heel geïnteresseerd, terwijl ze nooit naar het theater gaan en ze hebben, ja, ze hebben een boerenbedrijf. En ja, dat was een heel interessant gesprek. Ook juist omdat je op zo'n plek komt waar je normaal nooit zou komen. Omdat ik, ik was daar nog nooit geweest, dus ik fietste daar naartoe um, vanaf het station. Maar wat bedoel je, dat je nog nooit op een, een boerderij was geweest? <laughs> ja, ik was wel eens op een boerderij geweest, maar zo'n zo streek of zo'n zo dorp... Ja, ik ben ja. gewoon een Amsterdam stadskind. Dus, ik, dus jij uh, was ineens in een boerendorp, op een boerderij. Wat, wat, wat, kun je, je nog herinneren? Dat, was het een, een, een man die er woonde? Een, een man vrouw en een, een vrouw, stel? een koppel, ja. Kun je nog herinneren iets dat ze zeiden waarvan jij dacht van... Oh, is... Nou, ik, um, ja, verschillende dingen. Uh, wat ik wel ontroerend vond om te merken... was dat zij heel, ook dus die interesse... en dat zij ook heel... Ik was gefascineerd door hun... Boeren, boeren bestaan en door hun kleine leven daar in dat dorp. Dus ja. zij groeten iedereen en zo. Maar tegelijkertijd ja, waren zij. Je, in Amsterdam uh, word je in elkaar gebeukt, natuurlijk. Ja, precies. Um, maar tegelijkertijd waren zij ook heel geïnteresseerd in het leven in de stad, want dat kenden zij niet. Dus er was een, was een soort wederzijdse interesse van twee kanten, van twee werelden. Ja, uh -huh. je, het is niet zo heel ver uh, wakken, maar toch merk je dan dat dat een soort totaal andere. Uh, context zit en je bent in twee, twee afgescheiden werelden, maar er was wel van twee kanten een grote interesse in elkaar. En dat en, vond ik wel heel mooi. En dan maak je een voorstelling, dan heb je 100 mensen uh, gesproken over het thema thuis. Ja. Um, en, maar hoe, hoe komt dat dan terug in een voorstelling, als je 100 mensen hebt gesproken? Nou, bij dat was het eigenlijk iets, uh, uiteindelijk was dat heel simpel. Uh, ik heb een... Uh, komt iedereen in de voorstelling terug, die je gesproken hebt? Nee. nee. zeg dat... ook wel ja meneer, hoe u leeft, het uh, is wel mooi dit kasteel, maar uh, dank ook voor de koffie, maar dit komt niet in Nee, dit komt, de niet, de komt er niet in. Nou ja, dat is wel... Nee, ja, dat zeg ik dan niet, maar Um, nou ja, uiteindelijk zit op een bepaalde manier wel iedereen erin. Maar ik heb een kaartenbak, um, een ouderwetse kaartenbak, met allemaal systeemkaarten van alle bewoners, alle mensen oh, die ik heb echt? gesproken. Dus met honderd kaarten. Honderd kaarten en foto's van degene oh, ja. die ik heb, uh, heb gesproken. Ja. En uh, tijdens de voorstellingen uh, haal ik uh, kaarten daaruit en citeer ik mensen en toon ik foto's. En um, doe ik opzommingen van alles wat ik heb gegeten en gedronken of um, alle huizen waar ik ben geweest. Uh, uh, wat heb ik nog? Alle wijsheden die ik heb ge gehoord. Zoals um, home is where the heart is. Of, um... Ja, daar wil ik zo meteen even met je over doorpraten. Want jij bent okay. er vast ook uit achtergekomen... Uh, wat nu een huis thuis <laughs> maakt. Want als je 100 mensen hebt gesproken... dan kan het niet anders dan dat je dat nu intussen uh, weet. Gaat zo meteen uh, met jou uh, door. En we gaan het hebben over uh, mixed martial arts zo meteen. Vechtsport niet met jou, hoor. wees niet bang. We gaan hier, nee, ik heb een professional zo meteen aan de telefoon. Het is Risa met Thijs en Booskeks. naar het programma Risa, maar dan met Thijs. Risa, die is even lekker op vakantie. Ik heb het um, theatermaakster Jinka Kuitenbrouwer in de Radio 1 Studios. Hij heeft een voorstelling gemaakt: 100 huizen. Daarvoor sprak zij 100 mensen. Die in, van boerderijen tot in kastelen tot nergens in woonden. Ook, want ja, die, klopt. Uh, ja. Daklozen ook gesproken. Um, als je al die mensen nou zo gesproken hebt, wat is dan blijven hangen als wat maakt een. Wat maakt nou een huis een, een thuis? Uh, een thuis? Um, ja, dat is een beetje een open deur... maar dat zijn toch echt wel de mensen. Uh, het netwerk. Uh, als je ergens geen, geen uh, mensen om je heen hebt... geen vrienden, geen familie... dan, uh, dan kan een huis nog zo mooi zijn... maar dan, dan heeft dat gewoon echt geen waarde. Dus um, ik heb echt mensen gesproken... die in een kast van een huis wonen. Prachtig, maar gewoon super alleen. En dan, dan, is dat totaal, dan heeft dat totaal geen, uh, geen inhoud, geen gevoel, geen, uh, geen waarde. Oh, hoe, hoe kan dat dan? Dat iemand in een prachtig huis woont... en heeft die het kennelijk goed voor elkaar. Maar nou, dan sociaal... Nou dan ja, niet? dit specifieke geval... of ja, waar ik nu specifiek aan moet denken... is, is een, een, uh, een, een gescheiden vrouw die... Uh, die in dat huis woonde samen met haar toenmalige man. en daarvan uh, is gescheiden. maar wel in het huis mocht blijven wonen. Maar zei van ja, dat, dat gevoel is nu weg. Ik wil liever nu in een nieuw huis wonen. Ja, ik dat wil een, snap ik. Een ja. nieuwe start maken. En, um, dus dat is dan. of ook, maar ja, goed, dat is dan mijn eigen invulling. Maar ik zie ook echt wel mensen die dan. dus inderdaad het goed voor elkaar hebben. en uh, zich te pletter werken. en dan dus wel in de kast van een huis wonen. maar daar toch. niet, van. niet echt van genieten nee, of nee. niet. Ik bedoel, ja, dan, dan kan je daar wel zitten. Maar. Is heel. Voor mij komt dat heel keel over, terwijl er mensen zijn die in in veel kleiner uh, flatje wonen of um, veel meer met veel minder spullen, maar daar veel meer iets van weten te maken en veel warmer een huis hebben, een thuis hebben door de mensen om zich heen. Hoe is dat? Hoe is dat voor jou zelf eigenlijk? Is voor jou hm. de zijn de stenen muren en de inrichting belangrijk? Nee, nou ja, dat is waarom ik die voorstelling ben beginnen maken. Omdat ik zelf in Amsterdam ben opgegroeid... maar nu in Gent woon al bijna tien jaar. En op het moment dat ik die voorstelling maakte... wist ik eigenlijk niet zo goed waar ik me thuis voelde. Omdat ik dacht, ja, Amsterdam is mijn thuis... want ik ben daar opgegroeid. Ik heb daar 19 jaar gewoond. Maar dat voelde niet meer zo. Um, maar ik vond het ook gek om te zeggen dat ik in Gent thuis ben... omdat ik uh, toen, nu is het iets minder... maar ik word bijna nog dagelijks aangesproken... met dat ik een Hollander ben. Um, dus, ik kan, uh, dus dat maakte het vreemd. Maar dan ben ik dat dus gaan vragen. Van ja, wat is dat voor andere mensen? Dacht ik, misschien kom ik er zelf ook wel achter. Hmm. En dan merkte ik dus dat ik inderdaad in Gent meer een thuis heb. Omdat ik daar op dit moment een groter netwerk heb. En beter weet waar ik terecht kan. Bij wie. En, um... Het is wel interessant. Dus ik hoor eigenlijk dat het uh, inderdaad hoe het huis eruit ziet. Het, het doet er eigenlijk helemaal niet zo. Uh... Nou ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, een beetje wel. Ik bedoel, ik denk niet dat de daklozen die ik heb gesproken het ermee eens zijn dat ze zeggen: van ja, het maakt eigenlijk niet uit. Je, kan huis. je hebt geen nee, precies. Nee, het gaat erom uh, um, waar je zit en hoe je netwerk daar is. En. Um... Ik, want ik zat nog, ja. Want waar voel je nou het meest thuis dan, Nederland of uh, of België? Het is wel grappig, want je dat je als Hollander herkent wordt. Je gebruikt wel af en toe al, al Vlaamse, Vlaamse constructies. Ja, precies. Dus ja, je nou bent ja, dus al redelijk in, daar. Nou ja, dus dat is het ook, hè? In uh, Nederland ben ik een Vlaming en in Vlaam, in Vlaanderen ben ik een Hollander. Dat uh, dat is denk ik uh, op dit moment vaak een beetje het geval. Um, ik ben nu weer voor werk even een tijd wat meer in Nederland. En dan ben ik ook altijd heel blij om hier te zijn. En er zijn ook dingen die, waar ik heel erg van hou in Nederland en in Amsterdam. En, maar ik denk toch uiteindelijk dat ik mij op dit moment meer thuis voel in Gent. Als, ik ga vanavond ga ik weer naar Gent en dan ben ik altijd super blij om daar weer te zijn. En dan voel ik het echt wel weer... Uh... Als we thuis komen, ja. hoor ik dat. Ja, ik ga zo meteen nog met jou uh, verder praten. Wil je een kopje koffie trouwens? Nou, oh, lekker. Dus, uh... Ja, dat krijg je bij al die mensen in die huishouden. Dus, hoeveel hoeveel vind je van dit huis trouwens? Er zit een nieuwe studio. Dit is ook een, uh... Ja, het ziet er mooi uit. Is ja, nieuw, chique, is, ja. je, je zit niet vaak in de ruimte met zulke net, net gesauste muren. <laughs> nee. Dit is prachtig. Dit is Ali Shaki's. Yeah. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame.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 The Superficial Oh. in een achthoekige kooi die met elkaar een gevecht aangaan. Misschien ken je dit wel. Mixed Martial Arts. Dat is een sport die is ontstaan uit een, uh, uit een mix van vechtsporten eigenlijk. En vanavond is er een bijzondere wedstrijd in de MMA. Een gevecht tussen zwaargewicht Titanen. Uh, Oud-wereldkampioen Fabrizio Werdem tegen Alexander Volkov. Aan de telefoon is Bob Schrijber van Sports Academy Schrijber. Oud-kickboxer en MMA-vechter. Bob, goedemorgen. Een hele goede morgen. Ja, kun je ons eens even meenemen? Want ik, ik, ik zit niet heel erg in deze sport... maar ik vind het wel reuze interessant. Wat zijn nou, wat zijn nou de basisprincipes van deze sport? Als we vanavond die wedstrijd gaan, gaan kijken... Uh, wat zien we? Wat zijn de basisprincipes? Ga jij kijken, Thijs? Uh, ja... Als, je, als, je, als ik na dit gesprek denk, potgezommen, dit moet ik zien. Ik, mijn redacteur heeft me al het een en ander over verteld. Dus ik denk dat ik ga kijken, ja. ja. Maar ik denk dat heel veel, ja. wel, heel veel luisteraars uh, daar ja. nog niet helemaal over uit zijn. Weet je, weet je wat zo grappig is, Thijs? Uh, um, dat ver, uh, steeds meer mensen de interesse krijgen om naar deze sport te kijken. Daardoor groeit deze sport zo ontzettend uh, hard op het moment. Eigenlijk toch een beetje de snel groeiende sport in mijn ogen op het moment uh, van alle sporten. In ieder geval van alle contactsporten. Kijk aan. En ja, uh, ja, ja we, we gaan die wedstrijd kijken. Wat, wat gaan we zien? Ja. Even nog afgezien van uh, um, de wereldkampioen die tegen uh, voldoende ja. speelt. Wat, wat gaan we zien? Nee, ja, ex-wereldkampioen hè. Kijk, het zijn, het zijn twee zwaargewichten en twee zwaargewichten uh, vind ik al enorm leuk om naar te kijken. Omdat dat namelijk vaak een enorme clash is. Het, is wat meer, het heeft wat meer volume letterlijk en figuurlijk. Dus uh, dat is sowieso altijd, altijd al heel leuk om naar te kijken. Ja, en wat gaan we zien? Het zijn een beetje twee verschillende vechters. Uh, het Mixed Martial Arts, het is een mix van allerlei gevechten. Dus het is een beetje een traditionele kickbokser. Karate, boksen. En uh, het, het, het worstel, judo en, uh, en jiu-jitsu-technieken mag je op de grond toepassen. Dus het is een beetje staand en grondgevecht. Okay. Uh, Alexander Volkov, dat is een staande vechter. Dat is een jongen die uit het, uh, het staande gevecht het kickboksen komt. En Fabricio Verdum is een uh, jongen die uit het Braziliaanse jiu-jitsu ja, komt. Een jiu-jitsu-stijl die in Brazilië heel veel beoefend wordt. Dus het zijn een beetje twee verschillende vechters die je tegen elkaar uh, op moet gaan nemen. En, en, en waar, waar moet ik op letten? Waar moet ik, uh, waar moet ik naar kijken? Dus het zijn allebei staande vechters, als ik het goed begrijp. Hè? Nee, Fabricio Werdom is wat meer een grondvechter. Oh ja, oh ja. En, uh, en Alex, Alexander volkoff uh, dat is uh, een, een staande vechter. Ja, ik denk dat uh, Fabricio Werdom hem zo snel mogelijk naar de grond gaat proberen te brengen. Ja, want dat, dat, dat is... Daar, daar weg probeert te blijven. Ja, ja, Hoewel ja, ja. hij ook geen koekenbakker op de grond is, hoor. Dus, uh, dus wat dat betreft zou hij het wel aan kunnen gaan. Maar ik geef hem staande meer kansen dan op de grond. Oké, okay, want dat, dat, dat maakt de wedstrijd, denk ik, extra spannend, toch? Dat ze allebei uit een, uit een andere richting komen... waardoor dus de ene staand en de ander uh, uh, uh, op de grond gewend is. Nou, ja, dat, dat zou het gevecht uh, heel spannend kun, kunnen maken. Maar kijk, Fabrizio Werdom is een beetje oude rot al. Hè? De man is al 40 of 41, meen ik. Hij uh, heeft ook al 35 wedstrijden achter zijn, uh, achter zijn naam. Uh, dus het is een ontzettende routinier, is het eigenlijk. En Volkom is een wat jongere jongen... die wat meer een, een hongerige... Een hongerige uh, ja, hoorige hond is, weet je wel. Yeah. Natuurlijk zijn, zijn, zijn stempel enorm graag wil neerzetten via, via een winstpartij op Werdom. Ja, ja. Want als je daarvan gewonnen hebt, ja, dan heb je toch wel wat in huis. Staat er dan ook niet een, een, een druk op de schouders van Werdom, als je verbetert hem net al oud-wereldkampioen? Nou, het is een jongen die al heel lang meedraait. Kijk, hij heeft vroeger bij Pride heeft hij heel goed gepresteerd. En Pride is een oude uh, MMA-organisatie die inmiddels niet meer bestaat in Japan. Maar waar de man wel enorm veel, uh, veel ervaring op Dus ik denk dat hij niet zo snel van zijn stuk te brengen is. Ik denk dat hij, uh, dat hij dit wel gewend is, uh, druk op de schouders. Dus ik denk dat hij daar wel goed mee kan dealen. En uh, ik denk dat er meer uh, druk op Alexander uh, zijn, zijn schouders ligt... omdat hij hiermee uh, een stempel kan zetten bij de UFC en in, in het MMA... Dus ik denk dat de druk hoger bij Volkov is dan bij Werdom. Bob Schreiber van Sports Academy. Schreiber vanavond, dus het gevecht tussen zwaargewicht Titanen binnen de mix Martial Arts. Daar hadden we het over, oud-wereldkampioen Fabrizio Wernum tegen Alexander Volkov. Waar kunnen we het zien eigenlijk? Nou, op ufc.com is het altijd, uh, dan moet je een, uh, via een linkje moet je, moet wordt aanmaken. En vaak, uh, uh, Foxport wil het ook nog wel eens uitzenden. Maar ik meen deze wedstrijd, uh, deze wedstrijd maar in ieder geval op ufc.com is, is, is het te zien. Dankjewel. Survivor and Eye of the Tiger. Je luistert naar het programma RISA, maar dan met Thijs dit weekend. En ook volgend weekend. Dit radioprogramma wordt gemaakt door nieuwe radiotalenten. Die zitten in de BNN Vara Academy. En een van deze talenten is op pad geweest. Simone was naar de Kermis in Amsterdam. En de Kermis heeft op dit moment een bijzonder onderdeel. En dat onderdeel heet De Koude Kermis. Het is hartstikke koud uh, op dit moment buiten. Uh, maar dit is meer dan alleen maar dat het uh, nu koud is buiten. Het is namelijk kunst in combinatie met kermers. Met als doel om bezoekers te laten nadenken. Ja, en of dat een beetje lukt, Bienvara Academy Talent. Simone die zocht het uit. <middels> De kermis is weer neergestreken in Amsterdam. En naast al het gebruikelijke vermaak is het dit jaar ook de Kouwe Een onderdeel van de kermis met kunstinstallaties. Maar dan gegoten in een kermisjasje. Maar eens even kijken, hoe doen ze dat eigenlijk? Ik ben Tim Meijerink, ik ben de producent van Dropstuff.nl. Wij zijn hier op de Kou Kermis, alles tussen kunst en kermis in. Wij staan hier met een vijftal attracties als preview voor de tour die wij gaan maken. Wij hebben de Fairgrounds, het zijn VR Kitty Rides. Je gaat zitten, doet een VR-bril op en je vliegt door Venetië of door Amsterdam in Venetië ah. en Amsterdam zijn alle twee toeristenparadijzen in Spee, hè? En Het gaat eigenlijk een beetje over de ver verpretparkisering van grote steden. Daar wilden daar mensen een beetje over na laten denken. Gaan de andere attracties daar ook over? Ja, elke attractie heeft eigenlijk op die manier een soort van kritische maatschappelijke boodschap in zich. Oh, en waar komt die kritische maatschappelijke boodschap vandaan? Nou, wij willen mensen aan het denken zetten, uh, maar dan op een lollige manier. Wat is daar een betere plek voor dan de kermis? Ik zie vooral veel kinderen, maar mag ik eigenlijk ook een ritje maken? Hij is al voor volwassenen gemaakt, maar als je al die kindjes erop zit, dan denken andere mensen dat er ook alleen maar kindjes op mogen. Eens even kijken waar ik plaats mag nemen. Ik zie hier, dus een paardje, een motor, een spaceship. Ik ga toch wel het liefst op het paard zitten, moet ik zeggen. Nog een keer. Wil je nog een keer. Ja. ja. Maar nu ben ik aan de beurt. Wow, ik heb, ja, ik heb de virtual tip op. Volgens mij ben ik in Amsterdam nu. Ik ben benieuwd waar ik heen ga varen. En kijk, en we varen af. We gaan ook echt heel snel door de grachten en nu gaan we weer wat langzamer. Oh, kijk, we zijn weer door. Herken ik dit stukje gracht? Ja, de kerk, hoe heet die ook alweer? Het is toch eigenlijk wel heel ontspannend om even zo'n stukje te varen. Behalve dat het tussendoor af en toe heel erg snel gaat, ineens, waar ik een beetje onrustig van word. Links en rechts, links en rechts. Volgens mij is het weer tijd om uit te stappen. Nou, dat was toch echt meer geloofwaardig dan ik dacht. Veel wezen vader? Ja. Vond je het leuk? Heel leuk. Ja, wat heb je allemaal gezien? Ik was bijna in de toekomst en ik zag allemaal andere mensen... en toen mama ging aanraken ging ik zo de kant op waar je kunt voeden maar toen zag ik mama niet. Maar toen, maar toen dacht ik, oh ja, ik heb die bril op. Daarom zie ik mama niet. Dus je was blij toen je je bril afdeed? Ja. Ik vond het ook leuk, ik werd alleen een beetje misselijk. Ik ben benieuwd, wat zag je? Alleen maar hetzelfde. Omdat ik gewoon geen filmpjes zag en de meeste wel. Vond je het leuk? Nee. Oh. Jammer. Nou, de pretparkisering is helemaal duidelijk voor mij geworden met deze kiddie ride. Nu ik zo over de kermis loop, kan ik nog even in het spookhuis of in de rupsbaan. Maar ik denk dat ik voor een ritje in de booster kies om het er lekker allemaal uit te schreeuwen. Beren waren. Enemy. Ja, je hoorde talent Simone en ze was op de kermis in Amsterdam. Risa. Risa. Smaal drink! En een breakfast in Amerika. Risa met Thijs Maaldrink. En uh, in de studio heb ik uh, Jinka Kuitenbrouwer. Zij is theatermaakster en uh, actrice. Ik sprak net al met haar. Uh, ze heeft theateropleiding uh, gedaan in uh, België, in uh, Gent. En uh, ze heeft twee voorstellingen gemaakt: 100 huizen. Waarvoor zij met 100 mensen sprak uh, om te praten over het Thema Huis. Ook die mensen thuis opzocht. En ze heeft een voorstelling: Kan dus niet. Beide voorstellingen uh, speelt ze. Um, voornamelijk in, uh, in België. Mm -hmm. Ja, toch? Ja, ja, ja. af en toe hier. Maar... En af en toe hier in Nederland. Um, kan dus niet. Um, daar wilde ik het even met je over hebben. Dat yeah. is je laatste voorstelling. Die is, ik geloof ik, in het najaar vorig jaar uh, in première gegaan. Ja, hè? september, eind september. september. Ook daarvoor ben je weer op research uh, uh, gegaan. Klopt. Je hebt uh, drie maanden onderzoek gedaan. Die voorstelling is gebaseerd op... Um, als ik goed zeg, jonge mensen die uh, in de jeugdpsychiatrie zijn beland. Jongvolwassenenpsychiatrie. Jongvolwassenenpsychiatrie. Jong ja. Ja. Wat, wat, wat, uh, wat heb je daarvan geleerd? Wat wist je hm. niet over deze um, mensen waar je achter bent gekomen? Um, ik, ja, ik wist zelf eigenlijk heel weinig ervan. Dus um, ik was, het was voor mij een hele nieuwe wereld. Ja. Um, en wat ik vooral heb geleerd is dat, nou ja, het is. Um, misschien nogal logisch, maar dat het allemaal niet zo heel... dat zijn niet heel erg verschillen van, van ons. Het is geen... Uh, Zwart-wit verhaal, het is niet wij-zij, maar het is, heel erg, het, is, het is heel erg een grijs gebied. Sowieso is psychiatrie en psychische gezondheid, denk ik, een heel grijs gebied. Want waar hadden deze mensen last van die je sprak? Uh, heel verschillende diagnoses. Um, van depressie tot uh, uh, schizofrenie. Um, ik wist ook heel vaak niet waarvoor ze waren opgenomen. Dat wou ik ook niet weten. Dus ik, ik had vooral gewoon gesprekken over hele andere dingen... of over hoe zij überhaupt in het leven staan. Maar of je ging ook. wel naar een instelling toe? Ik ging wel naar een okay. instelling toe, ja. Ja, dus ik ben in uiteindelijk in twee instellingen geweest. Um, en ik, ben ook, ik heb ook met mensen gesproken die um, in behandeling zijn geweest... en er dan uit zijn of um, uh, bij een psychiater uh, in behandeling zijn... maar wel gewoon uh, niet in een instelling zijn opgenomen. Dus ik heb het heel breed proberen te, te nemen. En wie, wie is je het meest bijgebleven? Verhaal van welke hm. persoon? Um, Waarom lach je daarom nou eigenlijk? Omdat, <laughs> omdat je dat juist ook al vroeg met de, met de 100.000. En omdat dat ja. een vraag is die vaak terugkomt. Dus dan, um, okay. En ik wil ook graag dan niet elke keer zei, het een soort van kant-en-klaar antwoord geven. Dus ik, moet, ik vind dat gewoon grappig. Um, nou ja, er is... Een journalisten-trucje om daar naar te vragen. <laughs> ja, waarschijnlijk. Kijk, welke ja. ben je vergeten? Ja. <laughs> Nee, er was één jongen die, um, uh, mij, die, die heel mooi sprak... en heel uh, emotioneel en open daarover kon, kon spreken. Um, en die had um, een dissociatief syndroom. Wat betekent dat hij uh, het gevoel had... dat hij uh, niet ge, geconnecteerd was met de werkelijkheid. Dus dat, alsof alles buiten hem gebeurde. Alsof hij um, naar zichzelf keek als, als een film... Um, dus hij had totaal geen Hij voelde ook geen emoties meer. Bij, bij niks. Bij zijn ouders niet of bij zijn vriendin. Um hij zag een boom. En dat kon hetzelfde zijn als dat hij een steen zag, of dus zijn uh, moeder. Nou, hoe was dat dan met hem te praten? Hij was in, hij, het ging al beter. Dus het was al. Um, uh, hij kon al iets meer emotie tonen en inlevingsvermogen. Maar toch, ja, dan zeg ik de hele tijd. Oh, dat was wel erg. En dan, zeg, dan keek hij me heel leeg aan. Omdat hij dus het zelfs niet erg vond, eigenlijk wat hem overkwam. Dus dat was super. Um, bevreemdend om met hem te praten. Maar ook heel. Um, ik vond het heel pakkend. En heel. Omdat hij wel heel, erg, heel graag toch wel wou. dat Hij voelde wel dat het niet klopte. Dus hij wou ook wel terugkomen. Maar er was een enorme worsteling. Een enorme worsteling ook met de wereld om hem heen. Om, om dat weer toe te laten. Hij voelde een enorme druk om te presteren. Waardoor hij ook. Allereerst ook los was gekomen van de werkelijkheid. Dus. Um, ja, ik vond dat heel heftig en ik, ik, tegelijkertijd kon ik het ook snappen. Dus het was um, heel aangrijpend. En hoe, ver, hoe, ver, hoe verwerk je dat verhaal dan in je voorstelling? Hoe zien mensen dat terug? Um, ja, opnieuw, net als bij Honderd Huizen, een montage is van al die indrukken die ik heb gedaan. En daar is dan heel letterlijk die citaten. Is nu, kan dus niet een soort um, montage van observaties en van. Wat, wat, wat is een montage? Want een montage ja. zie ik op het podium. Mei, um, ja. um, <laughs> met een hoop spullen een soort decorobjecten, Maar hele alledaagse decorobjecten, Een brullenbak en een plant en een kapstok. Um, maar heb je dan weer een kaartenbak? bijvoorbeeld? Nee, ik Ook heb mee? geen van kaartenbak. Van nee. nee, Ik heb dit keer een, een geluidsopname gemaakt. Um, in, een, in een studio. Um, en ik heb een tekst geschreven... Uh, op basis met steeds iemand. Dus iemand... Um, wil met haar zussen gaan kajakken... in de Ardennen. Je, iemand is zo bang wat de volgende dag gaat zijn... dat ze liever niet, liever niet slaapt. Iemand kijk toch niet meer naar het journaal, het is uh, alleen maar miserie... en ik ben al depressief. Dus het is, steeds, het is een hele lange opzomming van allemaal iemanden... die ik heb ontmoet in de psychiatrie... maar die evengoed ook in het dagelijks leven je tegen zou kunnen komen in de supermarkt. Uh, iemanden die ik zelf zou kunnen zijn of die jij zou kunnen zijn. Dus, het is een, dus dat verhaal van die jongen, van iemand kijkt naar een boom... en ziet alleen maar een boom, is ook een van die, uh, van die fragmenten. En dat ja. zijn langere fragmenten en kortere en zo probeer ik een soort veelheid van, van mensen en van verhalen te schetsen. Jinka Kuitenbrouwer, theatermaker. Uh, mensen die jou willen zien, waar kunnen ze jou zien? Ik speel uh, 2 en 3 april op het 2 festival in Utrecht... met 100 huizen op 2 april en kan dus niet op 3 april. Punt. Noteer dat. Nog één keer. 2 april. 2 april met 100 huizen. Op en 2 takt. 2 takt. En 3 april ook op 2 takt. 2 -takt. Met kan dus niet. De laatste niet. voorstelling over uh, waar het verhaal waar je het net over hebt gehad. Dankjewel. Dankjewel voor je komst naar de studio. En een fijne zaterdag. vast. Playtime. Ja, we lopen richting het einde van uh, dit radioprogramma... zo meteen uh, na 7 uur het uh, NOS Radio 1 Journaal. Uh, we gaan het hebben over de nieuwste games. Normaal hangt Peter Bouwman daarover uh, aan de telefoon. Maar die heeft uh, vakantie en daarom is uh, aan de telefoon vervanger... Tom Kouwenberg van Gamersnet. Tom, goedemorgen. Hele goeiemorgen Thijs. We zijn de invallers, of niet? We zijn uh, de invallers samen met elkaar. Ja, dus uh, ik ja. heb ik het, het bedrijfboekje van de redactie gehad. Uh, we gaan het over games hebben. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt uh, zeer zeker. Er zijn uh, twee grote dingen gebeurd de afgelopen weken in de wonderenwereld der games. Ja, vertel. Wat is er, uh, nu, wat is er nieuw uit? Wat, uh, wat moeten wij dit weekend gaan spelen? Uh, nou ja, te beginnen met een uh, heel groot spelletje. Een beetje een spel wat de laatste tijd uh, ja, ontzettend groot ook in de media is gezet. Maar uh, Fortnite, Battle Royale, een uh, gratis te spelen survival shooter, is nu ook verschenen op mobiel. En die game is gratis te spelen en uh, was al beschikbaar op uh, PC en Xbox en Playstation, maar nu dus ook gewoon op je iPhone. Uh, lekker, heb je, het um, heb je het al gespeeld zelf? Uh, nee, ja, ik heb toevallig dan weer geen iPhone. Ik zit dan weer op een Android-apparaat en die, die worden dan weer later uitgerold. Maar uh, erg interessant eraan is wel dat deze versie van de game is dan weliswaar gemaakt... dat je hem ook in de trein of weet ik veel, op de fiets of uh, misschien wel uh, stiekem in de schoolbanken kunt spelen. Maar je kunt dan ook uiteindelijk, uh, tenminste dat is de belofte van de ontwikkelaars... samen spelen met uh, je vrienden die op de pc of op een console in hun thuiskamer zitten. Mooi. Heb je nog meer uh, game-nieuws? Door games. Ja, uh, nou ja, er is één grote andere onthulling geweest. En uh, ik weet niet of je bekend bent met de schone dame Lara Croft thuis. Ja, die heeft, uh, was dat niet Tomb Raider? Ja, Tomb Raider inderdaad. Tomb Raider. Uh, toevallig, er draait nu ook een, uh, een film van in de bioscopen. Uh, en er is een derde deel in een soort van nieuwe trilogie aangekondigd. En voor sommige mensen klinkt dat misschien een beetje apart. Omdat Tomb Raider bestaat natuurlijk al eigenlijk jaren. Is een beetje een reliek van de, van de hele game-industrie. Dus uit de maar, jaren uh, negentig uh, is dat toch? Dat hoorde later weer uit de jaren negentig. Dat hoorde bij een film. Dat was een geanimeerde Lara Croft, toch? Is het nu een 20 jaar oudere geanimeerde Lara Croft of niet? Uh, nee, dat is dus juist het leuke eraan, dat die, die games die in de jaren negentig verschenen... ...en ook zelfs de films met Angelina Jolie, dat is een soort van volwassen Lara Croft... ...maar in deze reboot-trilogie spelen we een jonge Lara Croft. En dat is ook interessant, want de film die nu in de bioscopen draait... ...pakt dus ook niet de Angelina Jolie Lara Croft, maar eentje uit een andere eerder tijdperk uit haar leven. En uh, de game die nou gaat verschijnen, Shadow of the Tomb Raider, die verschijnt dan 14 september... ...is eigenlijk een laatste deel in die trilogie... Uh, die dus helemaal gaat vertellen van hoe Lara Croft eigenlijk zo die badass baby is geworden... die, uh, die allerlei uh, ruïnes uh, leegrooft. Shadow of the Tomb Raider, is er al een, een demo van te spelen? Of zijn er al beelden van? Nee, we hebben uh, een onthulling gehad met één korte teaser. Dus we zien wel dat we nu met haar uh, wat meer Mayaanse en Azteekse uh, relieken zullen gaan verzamelen. Maar, uh, maar er is niks aan gameplay of zo van bekend. We hebben één korte teaser gehad en that's it. Waarschijnlijk wordt eind april wordt echt de gameplay uit de doeken gedaan. En dan pas 14 september gaat hij dan dus verschijnen. Mooi, dankjewel. Uh, dat zijn de belangrijkste uh, ontwikkelingen op het gamegebied volgens mij. Hè? Of hebben we nog iets gemist? Uh, nou ja, er zijn een heleboel andere dingen gebeurd. Uh, ja, ik bedoel, we, we runnen er notabene een hele website over... maar dat zijn zo'n beetje wel de grootste dingen. En vooral ook als je denkt aan Fortnite... dat eigenlijk iedereen dat nou op zijn iPhone zou kunnen installeren. Dat is denk ik ja, wel ja, ja. iets wat veel mensen wel zouden kunnen proberen. Dat is eigenlijk een beetje het ding van nu, hè? Dus uh, Fortnite uh, ook op de mobiele telefoon uh, te spelen. Uh, dankjewel Tom Kouwenberg van uh, GamersNet. Ga je nog je bed in of ga je lekker achter de console zitten? Ik, eh, ik ben nog een beetje aan het twijfelen, maar ik, eh, ik heb nu toch wel een beetje zin gekregen om te gamen, dus uh, waarschijnlijk ben ik deze ochtend uh, bezet. Wat ga je doen eigenlijk, welk spel? Uh, ja, ik heb allerlei van die kleine onafhankelijke indie-spellen waar ik dan, uh, dan in toe ben, maar ik heb ook wel een aantal, uh, een aantal grotere, als ik een unknowns battleground zeg, dan denk ik dat ik ook wel heel veel mensen uh, kan blij maken dat ze denken, hé, hey, die ken ik. Wat is dat, even kort? Het is zin? eigenlijk net als Fortnite uh, zo'n zo battle royale spel. Dus dat je met 100 man op één eiland stort... en je moet maar proberen te overleven en elkaar neer te knallen... en eigenlijk als laatste persoon van die honderd uh, op dat eiland te, te overleven. Maar dat klinkt wel tof. Ik moet eigenlijk ook weer gaan gamen. Vroeger heb ik dat wel veel gedaan... Maar dit, denk ik denk, al 15 jaar doe ik dat niet meer. Maar ik doe dat ook weer Ja, dit doen. zijn dan toch de games voor jou. Ja, dus als, als ik je... zeg Lara Croft, dan moet je toch denken... nou nou, en het, ja, hetzelfde ik... geldt eigenlijk voor Fortnite. Dat kun je gewoon gratis op je mobiel installeren nu. Ja, nou, dan moeten we het niet nog een keer zeggen... want dan wordt het een beetje reclame. Maar ik heb alles meegeschreven. Dankjewel <laughs> en een fijne zaterdag. <laughs> Yo, van de we. Dit was uh, Risa met Thijs. Morgen ben ik er weer tussen 5 en 7, Zo meteen, zoals gezegd. Het Radio 2 NOS-journaal hier op deze zender. Sorry, Radio 1 NOS. Zou ik naar Radio 2... Moet ik daar ook gaan werken bij Radio? Oh, daar werk ik ook. Fijne Zaterdag.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 NPO Radio 1.